8 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Specialisten akkoord met minder loon. Varkensboeren voeren actie. En nog geen besluit over noodfonds euro.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 De boeren vinden dat ze te weinig geld voor de varkens krijgen. Hun verdiensten zijn het afgelopen jaar gedaald, doordat de vervoerskosten met meer dan 20 zijn gestegen. En nu gaan de prijzen door de dioxinecrisis in Duitsland verder omlaag. De varkensboeren willen de slachterij en de supermarkten onder druk zetten om een hogere prijs te betalen. Als daarover niet snel een gesprek komt, komen er vervolgacties.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 Het aantal zelfmoorden in Nederland is voor het tweede jaar op rij met 6% gestegen. Dat blijkt door de rapportage van minister Schippers. In 2009 pleegden 1524 mensen zelfmoord. En daarmee is het aantal zelfmoorden weer even hoog als in 2006. Het aantal zelfmoordpogingen, dat leidde tot behandeling, lag nog tienmaal zo hoog. Dit aantal is al jaren stabiel.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 De Haïtiaanse president en de premier zeggen dat Baby Doc Duvalier het recht had om terug te keren in Haïti. De 59-jarige voormalige dictator van Haïti kwam gisteren na een kwart eeuw onverwacht aan uit Frankrijk. Amnesty International en Human Rights Watch hebben Haïti opgeroepen hem te arresteren. Ze willen dat hij wordt vervolgd voor de dood van duizenden Haïtianen.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 In Sudan is de leider van de oppositie gearresteerd. Aanduiding is waarschijnlijk de oproep van zijn partij om een volksopstand te beginnen als de regering prijsverhogingen niet terugdraait. Door de revolutie in Tunesië en de problemen met stijgende voedselprijzen zijn Arabische landen extra alert op tekenen van verzet.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 Dan is weer nog in de noordelijke helft van het land nevel en mist. In het zuiden en midden van het land regen. En die breidt zich langzaam uit naar het noorden. Het wordt ongeveer 7 graden. De komende dagen zijn er buien en wordt het iets kouder. ANWB-verkeersinformatie. Door de regen staat er zo'n 100 kilometer meer dan gebruikelijk. De meeste files staan richting Utrecht. Wat opvalt is de A7 Zaandam richting Hoorn. Bij de Alveld Averhoorn 2 kilometer. Daar is de rechter rijstrook dicht. Daar staat een vrachtwagen met pech stil. Verder op de A7 van Hoorn naar Zaandam, bij de afwitweidewormer 6 kilometer. Daar was eerder vanochtend ook een rijstrook dicht. Op de A9, ook maar Amstelveen, is het langzaam rijden... tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp over 14 kilometer. En op de A12, Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug over 11. Op de A27, Breda richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein 7 kilometer. A28, Zwolle richting Amersfoort tussen Amersfoort-Vathorst en Leuzen 7...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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Vrachtschepen in de Rijn bij de Lorelei... die liggen daar voorlopig nog wel even vast. Mark-Robin Visser is aan boord bij de gestrande Schippers. Zangeres Caro Emerald is voorlopig uitgeschakeld... door een poliep op haar stembanden. Jan Smit had daar ook last van. We spreken hem zo. En politie en justitie zijn soms wel heel openhartig... tegenover Amerikaanse diplomaten. De grote vraag is dan, hoe ver gaat justitie in Nederland nou in het delen van informatie over lopende terreuronderzoeken met de Amerikanen? Heel ver, zo blijkt uit de Wikileaks documenten die wij, de NOS, in handen heeft. Zelfs vertrouwelijke informatie wordt vrijwel direct gedeeld met de Amerikaanse ambassade. In de studio in Den Haag is Digna van Boetselaar van het Landelijk Parket. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons vertellen wat voor informatie u deelt met de Amerikanen? Ja, u heeft het steeds over vertrouwelijke informatie... maar het gaat over opsporingsinformatie. Dus dat is uh, informatie die je vergaard hebt tijdens je opsporingsonderzoek. Zoals bijvoorbeeld, het kan een naam van een verdachte zijn... het kan een kenteken zijn, het kan een adres zijn. Mm -hmm. En uh, die deel je van politie tot politie... Uh, om aan die andere politiediensten te vragen van... goh, kennen jullie die en weten jullie hier meer over? En zo spoor je op... Zijn er dan ook zaken die u niet wenst te delen? Nee, uh, juist niet. Hè. Het gaat over, uh, vooral bij terrorisme... maar uh, het gaat over internationale opsporing. En daarvoor moet je met elkaar informatie delen. Want anders kom je niet verder. Nee, maar goed, het kan zijn dat bijvoorbeeld uh, ik noem maar wat, een verdachte uh, achteraf niet schuldig blijkt te zijn dat het een vergissing is. Ik doe maar wat, het voorbeeld van de Somaliërs is misschien uh, aardig in deze. Dan heeft u de informatie al gedeeld... terwijl het nog helemaal niet vaststaat wat er precies gaande is. En dan bent u misschien wel te snel. Ja, maar ook juist in zo'n geval is het belangrijk om snel te delen. Want het kan ook zijn dat je uit het buitenland... Uh, juist ook ontlastende informatie kan krijgen. Zeggen van, hé, hey, maar nou, uh, die hoort er juist helemaal niet bij. Of, uh, dus uh, uh, in het kader van de opsporing moet je... Dus snel uh, met elkaar informatie delen. en van elkaars informatie gebruik maken. Dus mevrouw van Moeslaan, het is een zaak van voor wat hoort wat? Nee, het is niet een voor wat hoort wat. Het is uh, uh, uh, gebruik maken van elkaars informatie. om samen uh, tot uh, uh, opsporing, tot oplossing van een misdrijf te kunnen komen. dan wel voor de veiligheid uh, uh, te zorgen. Maar u kunt dan wel aangeven dat er een goede reden voor is. Maar zelfs de Amerikanen verbazen zich over de snelheid waarmee die informatie loskomt, naar hun toe komt. Wat vindt u nou, daar dan van? Uh, uh, ja, wat de Amerikanen daarover zeggen, uh, ja, dat kan. Daar kan ik natuurlijk niet iets over vinden. Maar het is een heel gebruikelijk om uh, zo informatie met elkaar te delen. U moet wel beseffen dat die kabels natuurlijk wel uh, van al enige jaren geleden zijn. En uh, de opsporingsonderzoeken op het terrorismegebied toen nog wat priller uh, waren. Um, maar gaat het is het heel anders? gebruikelijk. Nee hoor, het is uh, nog steeds heel gebruikelijk om uh, snel met elkaar informatie te delen. En juist ook in zo'n terrorismezaak, uh, waar het ook om veiligheid gaat, is dat natuurlijk belangrijk. Ja, nou ja, goed, Marcel geeft dat aan. Zelfs de Amerikanen zijn verrast. In een van de documenten vonden wij dat een juridisch attaché zegt... dat een Nederlandse officier van justitie de betreffende informatie... niet openbaar had mogen maken. Ja, nou, ik denk dat die uh, Amerikaanse attaché het daar niet helemaal uh, aan het uh, juiste eind heeft. Want het gaat daar dan over de namen van, uh, van verdachten. Nou, hoe kan je nou met elkaar uitwisselen als je een naam niet kan noemen? Hoe kan je nou aan een buitenland vragen, hè, van politie tot politie? Uh, vragen van, goh, weten jullie meer over deze verdachte als je zijn naam niet kan noemen? Strafrecht mevrouw Boeselaar, zijn op zijn zachtst verbaasd over de gang van zaken. Hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops bijvoorbeeld. Zullen we even naar hem luisteren? Nergens staat in het wetboek van strafvordering, of in welk uh, wetboek dan ook, dat uh, in zo'n vroegtijdig stadium van een onderzoek, waarbij uh, vaak beperkingen zijn uh, opgelegd, dus partijen mogen uh, niet naar buiten uh, met derden spreken over de inhoud van die zaak, om juist dat onderzoeksbelang te beschermen, Nergens staat dat je dan aan een uh, derde partij... dit soort informatie geeft. En met wel doel. Hmm. Wat vindt u van zijn reactie? Nou, ik, ik denk dat hij een stukje uh, mist. Uh, uh, er is, hij praat over na het aanhouden van verdachten. Maar um, uh, er is en gedurende het opsporingsonderzoek... dus zelfs als er nog geen verdachte is aangehouden... en als er dus ook nog geen advocaat is... deel je informatie met elkaar. En dat doe je op basis van wetten en verdragen. Zo is er bijvoorbeeld het rechtshulpverdrag met de, uh, Amerika. Er is ook het verdrag van Wenen... als het over uh, uh, criminaliteit op het gebied van de drugshandel gaat. Dus er zijn uh, wel degelijk verdragen voor... en het is ook allemaal wettelijk geregeld. En je deelt ook informatie in vroege stadia... juist ja. omdat je aan het opsporen bent. Maar laten we even kijken, want uh, Vrije Knop zegt er ook meer over over effect. Het effect daarvan zou kunnen zijn, er ontstaat een soort van parallel informatiescircuit waarbij de Nederlandse Justitie en de Amerikanen over en weer zeg maar, buiten het officiële kader informatie uitwisselen en de Amerikanen kunnen die informatie natuurlijk eigenlijk oneigenlijk gebruiken door bijvoorbeeld daarmee uh, eigen opsporing op te starten. Of misschien wel uh, het onderzoek te sturen ja. uh, door bijvoorbeeld uh, zelf mensen te benaderen. Wow, we doen niet bang dat de Amerikanen met gevoelige Nederlandse informatie aan de helgen. Uh, je werkt samen met het buitenland. Je moet in het kader van internationale opsporing samenwerken... Uh, met allerlei landen. En je werkt samen op basis van het vertrouwensbeginsel. Je bent beide... Uh, uh, heb je dat verdrag gesloten. En daar zitten ook afspraken in hoe je omgaat met informatie. En uh, wij vertrouwen erop dat Amerika zich eraan houdt. En als ze dat blijkt dat ze dat niet doen... dan hebben wij natuurlijk een stevig gesprek met de Amerikanen. Ja, en controleert u dat dan ook? Want je staat zomaar op een zwarte lijst. De Amerikanen doen daar natuurlijk niet kinderachtig over. Ja, uh, kijk, je moet in het kader van opsporing informatie delen. Daar zijn ook regels voor. Daar houden beide landen zich aan. En als je merkt dat er uh, uh, iets buiten de regels gegaan is... dan spreek je ze daarop aan. Dat maar u... goed, ja, stel, ik ben zo'n Somalische terreurverdachte... en mijn naam staat op zo'n lijst. Ja, dan kunt u wel eens even gesprek hebben. Maar uh, die naam staat er nog steeds op. Nou, uh, als, we als we dat tegen zouden komen, dan, hebben wij natuurlijk dat, dan verzoeken wij de vragen bij de Amerikanen... of dan zeggen we ook van, hé, hey, deze meneer was een verdachte... maar dat is het voor ons niet meer. Mm -hmm. En wilt u die uh, van de lijst afhalen? Ja, als die dan op dat dat een lijst gebeurt. staat. Ja, dan hopen we dat dat gebeurt, hè? Ja, we werken met elkaar samen. We moeten met elkaar samenwerken. En dat doe je op basis van vertrouwen. Dat is niet voor u een reden om te zeggen... misschien, hè, ook omdat de Amerikanen zelf zo verrast reageren... moeten we toch wat minder scheutig zijn. Je kan niet internationaal opsporen... en zeker niet als het gaat over terrorisme zonder samen te werken. Je moet met elkaar informatie delen. Ja, nog even reactie van advocaat Victor Koppen... die ook veel met dit soort zaken te maken heeft. Wettelijke kaders zijn overschreden. Informatiestroom is zo niet meer controleerbaar. Bent u dus niet met hem eens? Nee, absoluut niet. U past uw beleid ook niet aan. Nee, er is geen reden voor. Het is belangrijk om met elkaar informatie te delen. Mevrouw Van Boetselaar van het Landelijk Pakket. Hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Straks praten we met Jan Smit. Niet over hem, maar over... Nou, weet je wel. Over Carol Emeralds Ze heeft een poliep op haar stemband. En die had Jan ook. We vragen ons af wat een zanger dan nog mag en kan. Moet ze stil zijn of mag ze luisteren? Dat horen we zo eerst naar Jolanda van der Velden. Hoe is het de opgericht? regen, ja de regen, Lara, je zei het al. Uh, dan gaat het voor meer file zorgen. Toen was ik nog te optimistisch 340 kilometer, dus echt veel drukker dan voorspeld eigenlijk. Uh, problemen zitten nu op de A28, hoge richting Amersfoort. Het is een aanrijding geweest tussen Alfred Olme en Zolle staat 4 kilometer. Zijn twee rijstroken dicht. Ook veel vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Nijkerk en Leuze-Zuid langzaam rijden over 9 kilometer. En de laatste die ik noem is de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Chinese president Hu Jintao komt vandaag aan in Washington... waar hij onder meer een ontmoeting en een diner zal hebben... met Amerikaanse president Obama. De sfeer tussen beide landen is op zijn zachtst gezegd niet zo goed. Zelfs gespannen. In militair, politiek, maar ook in economisch opzicht... begint China, de Verenigde Staten, steeds vaker openlijk uit te dagen.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 Nou, dat blijkt nog een hele klus, zegt Die Eerst halen we de kippenklauwen door tien verschillende kruiden in. Dan laten we daar een uur of wat in gaar stomen. Vervolgens koken we het nogmaals... Eh, om, er, om er daarna een speciale geheime saus bij te stoppen. En wat die saus is, dat gaan we natuurlijk niet verklappen, zegt meneer G. Maar reken maar dat het daardoor heel erg lekker wordt. Goed, en al ontkom ik er natuurlijk niet aan om er zelf ook eentje te proberen. Sisje. Drie enorme poten op een stokje, moet ik zeggen. Maar je moet een beetje die bordjes uitspugen. Het is niet slecht, jongens. Ik <laughs> well, I een been served uh, a variety of van uh, in some of the Asian countries beetje visited, and I was told in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 9 minuten, voor half negen is het. Luister naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan weer eens eventjes naar Mark Robin Visser, want die is bij de rots. Niet zomaar een rots, maar de Lorelei. Vertel eens, hoe ziet die eruit? Ja, de Lorelei, hè? nou die ligt daar verderop. En uh, u hoort het, jullie horen het misschien. Uh, dit is het geluid van het Deutsches hoogwasser. Met een trein op de achtergrond, luister maar. Ja. Ja, die, die treinen rijden hier gewoon langs de Rijn uh, door, meneer Van der Hoef. Meneer Van der Hoef is schipper van de Covano, die ligt hier uh, verderop. Wij staan nu aan de oever van de Rijn en we zien daar dat schip met het zoutzuur uh, liggen. Het steekt nog net boven het water uit. Ja, nou, en we, uh, we hopen dat hij dadelijk zo vast komt te leggen dat hij niet meer beweegt. Wat hij beweegt? Hij beweegt nog steeds en achter aan de woning. Daar zit een diep gat waar hij dus eventueel in kan vallen. En daar zijn de mensen dus heel erg bang voor dat hij daarin gaat schuiven. Er zit een gat in de bodem. De, de bodem van de Rijn is daar heel erg diep. Dus het schip hangt eigenlijk half over dat gat heen. Ja, en uh, dan is ook het risico van het breken. En uh, ja, de, echt, uh, de extra zuiging van de grote schepen... die zouden dus uh, kunnen veroorzaken dat hij of in het gat valt of dat hij breekt. En daarom mag hier voorlopig nog niet gevaren worden. We kijken even naar de Lorelei, die, die, dat is die rots daar. Ja, dat is die rots op de hoek. En, uh, we... Het is een hele scherpe bocht maakt de rivier hier. Ja, en hier is ook uh, met signaal uh, wordt hier afgeregeld dat je kan zien wat die tegen gaat komen. U vaart hier al een tijdje, hè? mag je wel zeggen. Ja, wij varen al uh, de laatste acht, uh, tien jaar al zo'n beetje hier. En dit is een moeilijk stuk om te varen, of niet? Dit is een heel moeilijk stuk. Wat is er zo, zo moeilijk aan? Nou, de, de stromingen en dat je hier dadelijk een paar knikken krijgt... waar het maar echt 80 meter breed is. En als je dan met twee grote schepen elkaar tegenkomt... een auto draai je het voorend weg en op een schip draai je het achterend weg. En die draai je naar elkaar toe. En dat is het grootste gevaar, dat je elkaar dan raakt. Waardoor je duur fouten gaat maken waardoor dit soort ongelukken kunnen gebeuren. Ja, ja. Het is nu uh, rustig op de rivier, behalve dan dat gezonken schip. Dat zien we eigenlijk niet zoveel gebeuren, terwijl dit normaal gesproken heel erg druk is hier. Hè? Ja, hier varen zo ongeveer 120 tot 150 schepen per dag hier lang. Per dag? Ja. Moet je nagaan hoe snel die file zich nu uh, begint te verlengen, ja, en, en, waar u ook in zit. Maar die is nog niet verlengd omdat Keulen, Bon Koblenz de rivier dichtgezeten heeft van hoog water. Want er lagen al schepen in Nus. Ik had zelf nog familie in Nus leggen. Die leggen daar ook al drie, vier dagen. En anders hadden die hier al aangesloten gelegen. En van de andere kant van de bovenrivier komen ook de schepen niet. Want de Mind zit nog dicht vanwege hoogwater. De nekka zit dicht met hoogwater. Plus dat ze nog ijsgang hebben in Neurienberg op het Mijn Donaukanaal. Nou goed, we zien dat schip daar nu liggen. En de vraag is natuurlijk hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen. Daar gaan we straks uh, nog wel eens even over doorpraten. Uh, uh, ja, treurig hè? Ja, dit is gewoon heel... Uh, en, en ja, je gedachten gaan er altijd uit van waar zijn die twee mensen. Er zijn nog twee vermisten. Twee, zitten uh, misschien in dat schip daar, ergens onderin. in het schip en als ze aan de uh, bakbordkant van het schip zitten... zitten ze misschien nog gewoon in de woning. En uh, niemand kan erbij. Met de stroming. En dat, dat is voor ons dus nog het ergste. Schipper van de Hoef van de Covano. Hartelijk dank. We gaan hier nog even wat rondkijken, hè? Ja. Okay. Vijf voor half negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Zangeres Caro Emerald Razend populair. Toppunt van haar carrière. Bekend in Nederland en ook verder buiten Won afgelopen weekend ook nog de popprijs. Heeft nu een polyp op een van haar stembanden. Nee, <laughs> dus mag ze voorlopig niet zingen. Uh, Guus is Frans Bauer en Jan Smit gingen haar voor met dergelijke kwalen. Jan Smit, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe voelt dat, zo'n poliep? Ja, nou, ik, ik weet niet wat Caro precies heeft. Maar ik had, ik had een aantal groeven op mijn stemband. Die, die toen verwijderd zijn. En ik heb daar uh, ja, een jaar lang door uh, niet kunnen zingen. Maar je voelt in principe niks. Oh. En als je geopereerd wordt stembanden, hebben geen, er zit geen gevoel in. Dus je hebt er weinig last van. Alleen het vervelende is dat je natuurlijk heel lang, en in Kader geval is het nu uh, vier maanden, dat je niks mag doen. Nee. Uh, is, het, is het ernstig? Je moet dat laten verwijderen. Want als je het niks voelt en dus kunt zingen, dan zou je zeggen laat zitten. Nou ja, het slijt natuurlijk. Het is dus te langer je het laat zitten, uh, des is te meer... Uh, ja, problemen die je veroorzaakt. Gaat slechter zingen. Nou, je wordt hees. Je, wordt, uh, ja. je gaat allemaal trucjes bedenken om het te omzeilen. Ik, ik weet nog goed, ik heb er een aantal jaar mee gelopen. En dan, uh, ja, op een gegeven moment gaat het gewoon niet meer. Dan ben je gewoon op. Het klinkt nu ook weer wat hees. Ja, maar jullie willen maar wakker, hè. Hallo. Oh, ja, <laughs> dit is je ochtendstem. Lies is mijn stem ja. Okay. Maar wat, wat uh, waren de consequenties uh, uh, voor u? Want het betekent uh, ja, dat uh, mevrouw Emmerhard ook niet mag zingen. Uh, mag je dan praten? Nou, ik weet natuurlijk niet uh, in hoeverre zij uh, haar stem aan me beschadigd heeft. Maar ik, toen ik geopereerd was, mocht ik tien dagen helemaal niet praten. En de, de, ja, de weken die daarop volgden, mocht ik vijf minuten per dag... en dan tien minuten per dag... En dat, dat bouw je langzaam op, totdat uh, ja, je voelt zelf aan ongeveer of het goed gaat die Haftwee. En uh, ja, ik heb uh, daarna tien maanden helemaal niks mogen doen. Uh, alle cd's en alle die sommige planden die waren uitgesteld. En je denkt dat de wereld vergaat, maar uiteindelijk kom je de uit vandaan. Dus ik denk, hoe moeilijk het ook is nu voor Caro, je moet het accepteren en... Uh, ik je komt er sterker uit vandaan. Is het, is het niet heel erg eng om... Ik moet er zelf als presentator ook niet aan denken... om aan je stem geopereerd te worden? Want dat is ja, je, je bron van inkomsten. Ja, dat is wel heel eng. Ik, uh, ik weet nog goed dat, dat die dokter toen zeggen, mij zei van... die operatie, die, die lukt waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk? Je, nou ja, kijk, dat is natuurlijk... het is altijd van afwachten. Het is, uh, je stembanden zijn, zijn zo klein. Mm -hmm. En het is heel secuur werk. Maar hij zegt, ik weet niet hoe jouw stem waarom er vandaan komt, na de operatie. En nee, e dat is wel even slikker natuurlijk. Ja, even slikker, letterlijk. Uh, <lacht> de consequenties daarvan, hè? want het zingen zul je wel niet verleren... maar moet je toch ergens opnieuw beginnen, een andere te techniekje aanleren? Zeker, zeker. Uh, als, ik, als ik het op mezelf betrek. Uh, ik had een, ja, een, een techniek die niet heel, uh, heel goed was, om het zo maar te zeggen... Maar, die ik mezelf had aangeleerd, maar dat kwam ook omdat ik een aangeboren afwijking had... Ik wist niet hoe ik dat anders moest doen met mijn stem, maar toen ik uh, geopereerd was heb ik uh, een jaar lang logopedie gevolgd, twee keer in de week zangles, en ben ik dus echt van nul af aan weer opnieuw begonnen. Hmm. Dus, en dat is wel uh, voor mij dan goed geweest, ja. maar je moet, wel, uh, je moet wel echt opnieuw. Stel dat ze nu luistert, mevrouw Emerald, wat zou, je, wat zou je haar willen zeggen? Dan zou ik willen zeggen, Caroline, ga lekker op vakantie. En uh, geniet ervan. Want in principe, je bent, ja, mensen denken ook op een gegeven moment dat je ziek bent. Hè? Mm. Ik weet nog goed dat ik uh, geopereerd was. Ging ook iedereen tegen mij fluisteren. <laughs> <laughs> maar dan, ik had een briefje gemaakt van. <laughs> Jij bent niet geopereerd hoor. Ja, heel handig. <laughs> dus je moet, er gewoon, uh, ja, je moet je verstand op nul zetten. Dit is nou eenmaal zo. Uh, ja, Probeer ervan te genieten. Ga de dingen doen die je altijd had willen doen. maar nooit de tijd voor had. En kom sterker terug wel ooit. Ga lekker nieuwe liedjes maken, bedenken.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 Radio 1. Het NOS-journaal. aantal schepen gekaapt door piraten... en akkoord over beperking inkomens specialisten. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Nog nooit hebben piraten zoveel schepen gekaapt als het afgelopen jaar. Volgens het Internationale Maritiem Bureau waren het er 53, 4 meer dan in 2009. In totaal werden ruim 1100 opvarenden gegijzeld. Acht gegijzelden werden vermoord.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 Er is voorlopig een eind gekomen aan het conflict over de beloning voor medisch specialisten. De beroepsgroep en minister Schippers hebben een akkoord bereikt... waarin is afgesproken dat de artsen vanaf 2012 worden betaald uit een vast budget. Daardoor dalen de kosten voor de specialisteninkomens voor de overheid. Als concessie mogen de artsen zelf beslissen hoe ze het budget verdelen. Boze varkensboeren blokkeren vandaag slachterijen. Ze voeren actie omdat ze de prijs die ze voor hun varkens krijgen te laag vinden. Voer- en transportkosten stegen de laatste tijd in prijs. En door de dioxinecrisis in Duitsland dalen de prijzen voor de varkens nog verder. Onze doelstelling is om met deze prikactie de slachterijen aan tafel te krijgen. Om beter na te denken over de verdeling van de koek die in de kolom verdiend wordt. En wij zijn de kind van de rekening tot op heden.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 De Europese ministers van Financiën kwamen gisteren bijeen om te praten over versteviging van het noodfonds voor de euro. Daarop kunnen EU-landen die in financiële problemen zitten een beroep doen. Via het fonds kan maximaal 440 miljard euro worden uitgeleend. Maar er zit niet, niet genoeg geld in, zegt minister De Jager. We zijn naar één specifiek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 Nederland heeft tot nu toe 26 miljard euro bijgedragen aan het noodfonds en de jager sluit niet langer uit dat dat meer wordt. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online. Op dit moment is het vooral in het noorden van het land nog wat mistig. Er staat verder weinig wind en de temperatuur ligt tussen de 1 en 4 graden. In het zuiden is het wat warmer met een graad of 7. Het is bewolkt en in het zuiden en midden van het land regent het op veel plaatsen.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 Wat opvalt is het eh, langzaam rijden op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Afrit Rijssen en zo'n 10 kilometer... A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 11... en op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag 8 kilometer. Een aanrijding op de A28 Hogeveen richting Amersfoort... tussen Afrit nieuw en Zwolle staat 5 kilometer... bij Zwolle zijn twee rijstroken dicht. En op de A67 Venlo richting Turnhout... tussen Afrit Zomeren en Knoppen Leendeheide 7 kilometer...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 Ik glaube, die wellen verschlingen am Ende Schiffer en Kaan. En dat had met ihrem zingen die Lorelei getan. Mark Robin Visser. Oh, wat mooi. Ja. Wat mooi. Ja, op dit moment is het hier iets minder mooi. Er komt weer een trein langs, trouwens. Hè? Een goederen trein. Maar dat is niet echt een alternatief voor uh, de grote schepen, hoor, die hier uh, dagelijks 100, 150 per dag die hier zo langs die Lorelei, die Ros, gaan. En ik sta hier met meneer Van der Hoef te praten over... Ja, hoe kan je dit nou in de toekomst voorkomen, dat hier zo'n schip zinkt... Met, zo met zoveel gevolgen? Nou, wat wij dus heel graag als binnenvaart zouden willen... dat we hier dus niet een waarschuwingssysteem hebben in de Lorelei... Maar dat er hier een begeleidingssysteem gaat komen. Want... Jullie hebben een waarschuwingssysteem, dat betekent er is radar. Er zijn hier waarschuwingslampen, die, uh, waaraan je kunt zien hoe druk het is. Ja. Maar dat is alleen een waarschuwing. Je moet het zelf doen als schipper. Je moet het zelf doen. En uh, je wordt niet begeleid en er wordt niet verteld van dat komt uh, je tegen, dat komt je tegen. Dat hebben wij in Dordrecht wel. Dan wordt er gezegd er is één op 1600 meter, er is één op 1800 meter. En zo'n systeem als wat er eigenlijk in Holland op de havens zit in Rotterdam en op de post Dortrecht, post Nijmegen enzovoort. Iemand die ons dus begeleidt hierdoor. Dan is die man ook verantwoordelijk, of niet verantwoordelijk... maar dan heeft die kan ons zeggen, wat er precies onderweg is. Ja, u zegt, dit stukje van de Rijn is zo moeilijk om te bevaren. Het is hier hartstikke druk om dit soort toestanden te voorkomen. Dus eigenlijk een soort zoals je ook luchtverkeersleiding hebt... en loodsen in havens. Ja, het kan enkel zijn dat dit schip zo onstabiel gelaaien was... dat nee. het niet te voorkomen geweest was. Maar dan was het wel, uh, hier zijn er vier, vijf schepen bij betrokken geweest... die ook ja. geen begeleiding hadden. Goed, nou ja, misschien iets voor de toekomst. Ondertussen ligt het schip hier voorlopig nog, en u dus ook. En wij ook. En uh, we mogen nog, uh, zoals het er nu naar uitziet, wachten... totdat het water zeker twee meter gezakt is voordat we verder kunnen. Maar het is hier wel heel mooi, stiekem ondertussen. Ja, er zijn vervelende plekken om te moeten, moeten liggen. Hè? Heel veel mensen gaan uh, betalen hier duizenden euro's voor je... om uh, hier met vakantie naartoe te gaan. Ja, dat is een mooie gedachte. Okay. En allemaal dan de Lorelei bekijken. Daar is vanochtend Mark op in Visser. Ik hem straks nog een keer. Door naar het tennis. Rafael Nadal heeft niet heel veel zweet uh, verspild... op weg naar de tweede ronde van de Australian Open. Nummer 1 van de wereld zag zijn tegenstander namelijk geblesseerd opgeven. Mark Brasser, goeiemorgen. Wat gebeurde er dan? Nou? Ja, Marcus Daniel, twee dagen geleden in een training, een knieblessure opgelopen. Hij, ja, hij probeerde het wel tegen Rafael Nadal. Maar ja, goed, tegen Nadal moet je 100, 200% echt helemaal fit zijn om een kansje te maken. Nou ja, fit was hij was hij allerminst. Zoals gezegd, hij probeerde het nog, maar Nadal kwam 6-0, 5-0 voor. Ja, en toen vond Marcus Daniel het wel, wel mooi geweest. Die zei, ik stop ermee. Inderdaad, Nadal, weinig ja, zweet verloren om in de tweede ronde te komen. Aan de andere kant zal hij er ook niet zo heel erg blij mee zijn. De toppers gebruiken dit, ...die eerste ronde partij, toch een beetje om in een ritme te komen... ...om te wennen aan de baan. He, het is weer eens wat anders dan een trainingsbaan... ...om te wennen aan het grote stadion, om weer drie sets te spelen... doet mm -hmm. je ook niet zo heel vaak in een jaar. Dan wil je gewoon dus ja, ritme opdoen. Je wil ritme opdoen, inderdaad. En het, en het zegt veel dat Nadal, uh, ja, na die elf games die hij dan gespeeld heeft... ...gewoon weer is gaan trainen. Het was geen werkdag voor hem. Uh, uh, gewoon nog eventjes een, uh, een uurtje getraind daarna. En uh, ja, om toch maar een beetje in, in, in dat ritme te komen, inderdaad. Nou, iets meer ritme deed Andy Murray op, maar ook niet zo heel veel... Meer. Meer? Wat ging daar mis? Ja, hij speelde tegen Karol Beck en uh, Slovaak. Die kreeg een schouderblessure. En uh, gelukkig voor Murray dan uh, ver in de, in de derde set. Uh, Murray had de eerste twee sets gewonnen. Uh, stond 4-2 voor in de derde set. Ja, en toen gaf ook Karol uh, Beck op. Dus Murray iets meer games gespeeld dan Nadal. Uh, ja, bijna drie volle sets. Dus hij zal wel, uh, zal wel blij zijn. En ook uh, weinig, uh, weinig zweet verspeeld. Bij de vrouwen kwam de Australische favoriet Samantha Stoser voor het eerst op de baan. Komt ze ja. haar uh, rol een beetje aan? Ja, die kon ze, kon ze zeker aan. Dan had ze ook een vrij makkelijke loting. Ze speelde tegen een 17-jarige debutante uit, uit Amerika, Lauren Davis. Nou goed, als je debuteert op de Australian Open. En je moet dat ook nog eens doen in de grote Rod Laver Arena. Ja, dan, dan, dan knikken de knieën wel eventjes. En dat mm -hmm. was zeker bij die Davis ook het geval. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk om dan ook nog eens te spelen tegen een local hero als Samantha Stozer. Ja, die won heel makkelijk met twee keer uh, 6-1. Uh, verder nog een topper die in actie kwam, Vera Zwonareva. De nummer twee van de wereldwon van de Oostenrijkse maar ook heel makkelijk 6-2 en 6-1. De toppers hebben het tot nu toe nog niet echt moeilijk in Melbourne. Goed, wat worden de hoogtepunten van de komende dag? Ja, die moeten inderdaad, inderdaad nog komen. Zometeen om 9 uur, uh, dan is het 7 uur in Melbourne. Dan begint het avondprogramma. Uh, de Rod Laver Arena, Dinara Safina tegen Kim Kleisters. Twee speelsters van naam, echt een, een partij waar ik me op verheug. Ja, en ik zei het net al een beetje, het is, het is, het is Aussie Day in de Rod Laver Arena vandaag. We krijgen Leighton Hewitt in actie. Dat is altijd spektakel. En hij speelt dan ook nog eens tegen. David Nalbandian, dat is ook een, een speler die zich in het verleden bewezen heeft. Allebei blessuren leed achter de rug. Ik verwacht dat dat echt een, echt een kraker gaat worden. Mark Brasser volgt voor ons de Australian Open. Het is twaalf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal door naar de autorij. Het had weer een groot feest moeten worden, de rij, Maar opnieuw gaat het niet lukken. In 2009 zorgde de economische crisis en natuurlijk de ondergang van het Krooimans Imperium voor een slechte stemming, een gafstemming kun je wel zeggen. En nu doet de grootste fabrikant niet mee, Toyota. Autorijmanager Joost het hoofd reageert.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 drukker zal zijn. Dat mensen echt weer in de rij moeten gaan staan om die mooie Porsche te zien. En uh, dat het veel drukker zal zijn dan afgelopen jaar. Ja, dan twee jaar geleden bedoelt hij. 2009. Autorijmanager, het hoofd in april. De 12e, om precies te zijn is de autorij. Wordt een bijdrage van Louis Dekker. Queensland in Australië heeft het ergste wel gehad met de wateroverlast. Maar nu dreigt het zuiden van Australië weer overspoeld te worden. Zodat ik contact met onze correspondent in Australië, Robert Portier. Nu eerst de verkeersinformatie. Bij de AWB Jolande van der Velde. Door het slechte weer en de uh, drukke ochtendspits. lange files op de A1 Hengelo-Apeldoorn. tussen Afritte, Rijssen en Lochem. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen. voorknopen de Raasdorp 14 kilometer. en op de A12 Utrecht-Den Haag. tussen de Zevenhuizen en Den Haag 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten voor negen. Kleine gasbelletjes. Kunnen in de toekomst medicijnen tegen kanker en hart- en vaatziekten... beter laten werken? Door de belletjes te vullen met medicijnen... en ze in het lichaam als het ware te laten dansen... kunnen zieke cellen beter worden behandeld. Daar praten we over met professor Ton van der Steen. Want die heeft deze verwachting. Verbonden aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Meneer van der Steen, goedemorgen. Goedemorgen. Hè. Dat moet u ons allen even uitleggen. Belletjes die in het lichaam dansen en zo cellen behandelen. Hoe stel ik me dat voor? Nou, die belletjes die daarvoor gebruiken, dat zijn uh, zogenaamde microbellen. Dat zijn bellen die zijn... Drie tot vier duizendste van een millimeter. Die zijn dus beduidend kleiner dan rode bloedcellen. Mm -hmm. uh, die kan je in het lichaam spuiten. Die komen overal, want rode bloedcellen komen ook overal. En uh, op het moment dat je die bellen aanstraalt met uh, ultrageluid... wat gebruikt wordt bij echografie, uh, plaatjes maken met geluid... Uh, dan gaan die bellen dansen. En, en wat gebeurt er dan? Nou, je kan ze in ieder geval heel goed zien waar ze zijn. Dat is, uh, dat is een methode waar we al lang aan bezig zijn en wat gewoon uh, heel erg mooi werkt. Maar wat er ook gebeurt, is op het moment dat je die cellen laat bellen, laat dansen in de buurt van cellen, dat die cellen zichzelf uh, openzetten. Want Want cellen op, laten over het algemeen medicijnen lastig binnen? Ja, die laten het in de regel lastig binnen. Op het moment dat je zo'n bel laat dansen in de buurt van de cel, dan zal je zien dat die, uh, ja, dat die zichzelf openzet. Je klopt als uh, het ware op de deur. Ja, je klopt op de deur. En uh, wat ook grappig is, is, een half uurtje later doet hij de deur weer dicht. <lacht> dus. Meneer van der Steen, als ik luchtbelletjes hoor in bloed in het lichaam, dan denk ik, oh, dat kan niet goed gaan. Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat is in zijn algemeenheid ook niet zo'n goed idee. Nee. Uh, deze belletjes zijn alleen heel erg klein. De bellen waar u over het hebt, zijn bellen die inderdaad uh, vaten kunnen afsluiten. Ja. En dat kunnen deze bellen niet, omdat ze zo enorm klein zijn. Ze zijn kleiner dan rode bloedcellen. Hoe, hoe maak je dan zulke kleine belletjes? Oh, die, uh, die, je kan bellen blazen. Er zijn fabrikanten die dat doen. Heel uh, klein tuitje. <laughs> ja, on, ongeveer zo, ja, ja, ah. ja. Het werkt iets anders, maar dat, uh, dat heeft iets te veel detail. Nee, je, je kan die bellen gewoon maken. In uh, farmaceutische bedrijven maken dit soort bellen. En daardoor kan je ja, tot de kern doordringen. En, en die medicijnen kunnen dan echt pas goed hun werk doen? Uh, medicijnen doen natuurlijk goed werk, maar ze kunnen dan specifiek werk doen. Ik wil wel meteen op dit moment zeggen dat uh, we zitten nog erg vroeg in het onderzoek. Het is een doorbraak, maar het is een vroege doorbraak. Uh, Nico de Jong is een van de wereldexperts op het gebied van die bellen... Uh, voor het maken van plaatjes. Die werkt in mijn lab. Uh, hij heeft een bioloog uh, aange. Aangenomen, Klazina Kooijman, die morgen zal promoveren op dit onderzoek. Uh -huh. En wat Klazina gedaan heeft, zij heeft uh, celkweken gemaakt in een laboratoriumopstelling. En we hebben dus cellen laten dansen in de buurt van die uh, celkweken. Maar en bij mensen? Bij menselijke nee. cellen? Nee, ja, menselijke cellen. Wel okay. menselijke cellen, maar het zijn menselijke cellen in een, uh, een laboratoriumopstelling. Uh, dus, en uh, daar hebben we dus gezien dat die cellen zich, dus daadwerkelijk als je die bellen laat dansen, dat die cellen zich openzetten. zetten... En dat ze zich ook besluiten. Hmm. En uh, we hebben ook gezien dat inderdaad stoffen, uh, bijvoorbeeld medicijnen... dat die dus inderdaad op zo'n manier makkelijker in die cellen opgenomen worden. En u zegt dat, het is een laboratoriumopstelling. Het duurt ja. dus nog even voordat dit echt toepasbaar wordt bij uh, in, in bijvoorbeeld ziekenhuizen? Ja, nee, ja... Het Erasmus MC is een ziekenhuis, maar dit is inderdaad een fundamenteel werk. We gebruiken het nog niet bij mensen, ook nog niet op experimenteel niveau op dit moment. Het geeft wel aan dat als we een medicijn slikken, dat dat uh, is uh, als met een jachtgeweer schieten, met een schot hagel schieten op een mug, hopen dat we iets raken, hopen dat de, uh, dat, dat medicijn ergens werkt. Ik denk dat dat, ik denk dat, dat um, op zich een goede vergelijking is. Uh, het punt is, uh, je hebt veel medicijnen die moeten door het hele lichaam werken. En daar, uh, daar is dit niet geschikt voor. Je hebt echter ook een boel ziektebeelden die heel lokaal een groot probleem zijn. En als je dit soort technologieën gebruikt, dan zal je zien dat je dus lokaal hele hoge doseringen kan gebruiken... terwijl de rest van het lichaam... Uh, geen last heeft van de, uh, van de giftige effecten... die die medicijnen ook kunnen hebben. Kunt u eens een en... voorbeeld geven als het bijvoorbeeld om kanker gaat? Kunnen dan medicijnen tot kankercellen doordringen? Uh, ja... Dat is, dat is één kant van het verhaal. En het is ook zo. Ze kunnen doordrinken precies waar de kanker zit. Zoals u weet, kanker is, de meeste vormen van kanker zijn lokale ziekten. Ze zitten op bepaalde plekken en ja, in sommige gevallen heb je natuurlijk ook uitzaaiingen. Mm -hmm. Maar het is altijd zijn altijd focale gebieden. Mm -hmm. Je hebt gewoon een, een, een, een vrij klein gebied waar je waar je die medicijnen effectief wil zijn, terwijl je in de rest van het lichaam wil je ze niet hebben. Ja. En met name bij kanker. Uh, ja, dat zijn behoorlijk giftige medicijnen die ervoor gebruikt worden. Ja. En je kan ze dus lokaal heel agressief doen zijn... terwijl je op andere plekken er geen last van hebt. Nee, maar de wetenschap gaat dus ook die kant uit, hè? Want uh, in trouw vanochtend lezen we dat er een nieuw soort pil komt. De, de, de magneetpil. Waarmee je dus precies het medicijn op de juiste plaats kunt krijgen. Ja, nou, dat, is Vindt ook u een, dat, ook, dat is ook een goede ontwikkeling? Uh, absoluut. En we, dat kan ook met deze bellen. Je kan namelijk die bellen inderdaad zorgen dat ze blijven plakken op de plek waar het ziekteproces zit. Dat is een andere ontwikkeling waar we ook aan bezig zijn. Uh, uh, en we denken uiteindelijk dat we dat allemaal gaan combineren. Dus dat we die cellen laten plakken op de plek waar, uh, waar de medicijnen afgeleverd moeten te worden. En ze dan kapotblazen met, uh, met ultrageluid. En dan vervolgens uh, het gas wat daar vrijkomt ook laten dansen in nou. de buurt om die cellen open te nou, zetten. Er is dus nog veel meer uit de medicijnen te halen. Maar Voorlopig nog even niet. Nog veel onderzoek is er nodig, meneer Van der Steen. Absoluut, dat is de toestand. Hartelijk dank voor uw uitleg. Okay, dank het u was wel. ons zeer duidelijk. Tom van der Steen hoorde u van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Het is uh, zes minuten voor negen. We gaan nog eventjes naar Australië. Want er zijn de ergste overstromingen in de staat Queensland al voorbij. Maar nu dreigt de ellende zich te verplaatsen. En wel naar de staat Victoria. Dat is uh, rechtsonder in Australië. Daar staan namelijk ook al huizen onder water. We gaan even schakelen met uh, onze correspondent Robert Portier in Sydney. Robert, gaat het nou dezelfde kant op als in Queensland? Nou, niet helemaal. Er is uh, wel degelijk sprake van heel erg veel regen in, de, in die provincie Queensland de afgelopen periode... En vandaar dus dat het water ook heel hoog staat. Um, er zijn nu iets van 500 huizen geïsoleerd door dat water. 51 plekken die te maken hebben met die overstroming. Maar om nou te zeggen dat het dezelfde kant op gaat als Queensland, dat is nog te vroeg. Het heeft uh, maanden geregend in Queensland voordat die overstromingen losbarsten. Um, ze hebben een hele hoop zaken gehad die extra uh, vervelend uitpakt, is specifiek voor die locatie. En dat lijkt bij Victoria toch net even anders te zijn. Dus ik denk niet dat het dezelfde kant op gaat, maar dat het ernstig is, dat staat buiten kijf. Ja, hoe is de weersverwachting voor dat gebied dan? Ja, dat is uh, beter eigenlijk, want het is droog op dit moment, de zon schijnt. Maar de afgelopen periode is er zo ontzettend veel regen gevallen, dat dat niet meer te verwerken valt. In het hoofdstadje van die regio, Horsham, daar hadden ze vanochtend de piek. Nou, ze hadden 107 jaar geleden hun hoogste stand ooit bereikt. Nou, nu ging het er ruim overheen, een meter. Dat betekende dat er heel veel um, um, huizen onder water kwamen te staan. Dat natuurlijk die plek uh, volledig van slag was. Um, nou, het gaat in totaal om 1700 huizen, ongeveer 4000 mensen die, uh, die moesten vluchten. Um, maar uh, daarmee lijkt ook wel het ergste te zijn, uh, achter de rug te zijn. Want op dit moment zakt het water daar alweer. Ja. Um... Ja, we moeten misschien ook maar eventjes de balans opmaken dan, Robert, in, in Queensland, hè, zwaar getroffen staat. Ja, wat wordt daar inmiddels echt... uh, duidelijk? Nou ja, wat in ieder geval duidelijk is, is dat het uh, nu al gaat om de duurste ramp die Australië ooit heeft meegemaakt. En uh, de schattingen zijn eigenlijk nog steeds niet, uh, niet helemaal gereed. Omdat uh, nog een groot deel van het land, of een groot deel van die staat moet ik zeggen, nog altijd last heeft van die overstromingen. En daardoor kan helemaal nog niet de balans worden opgemaakt van wat precies de schade is geweest aan alle wegen, aan alle treinrails uh, en alle algemene infrastructuur. Maar ook niet de huizen van de mensen bijvoorbeeld. Um, wat ze nu al wel weten is dat ze niet willen dat het volgend jaar weer zo gaat gebeuren. Want iedereen zegt wel dat dit een overstroming is die maar eens in de honderd jaar voorkomt. Maar ze willen nu natuurlijk voorbereid zijn voor het geval het toch nog weer gebeurt. En daarom heeft uh, de overheid nu een zeer zware commissie ingesteld... ...die moet het komende jaar onderzoeken of alle waarschuwingssystemen goed hebben gewerkt... ...op welke manier de overheid zich kan voorbereiden op een ramp... ...op welke manier burgers zich kunnen voorbereiden. En er wordt heel nadrukkelijk gekeken naar de werking van de dammen. Ze willen een damme-expert in die commissie hebben. Want wordt hier gezegd, bij WV 1974 hebben we ooit een hele ernstige overstroming gehad in Brisbane. Om te voorkomen dat het weer ging gebeuren hebben we een enorme dam laten bouwen... En het lijkt erop dat hij gewoon te vol heeft gezeten de afgelopen periode. En dat we niet hebben bedacht dat er nog meer water zou kunnen vallen. En uh, ja, we moeten eens even kijken of we niet regels kunnen verzinnen. Wanneer we die dam leeg laten lopen, uh, zodat we voorkomen dat als er dan nog meer water valt, dat het over het randje heen gaat. Ja. Dan Robert, dat moeten we het dan toch misschien wel over de slachtoffers hebben. Is daar ook al een definitieve balans op te maken? Nee, eigenlijk nog niet. Er wordt nog altijd gezocht naar een aantal mensen die, uh, die vermist zijn. Tien stuk zijn dat er. Het dodental is inmiddels opgelopen tot, tot 20. Dat gaat zeker nog hoger worden. Want op dit moment zijn er al mensen of lichamen gevonden van slachtoffers. Maar die moeten nog geïdentificeerd worden... Uh, dus ja, de dat gaat nog wel oplopen. Robert Portier, onze correspondent in Australië. Australië, dat nog niet helemaal af is van de overstromingen. Maar zo erg als in Queensland wordt het niet meer. We hebben het straks ook nog over het hoge water. En wel in de Rijn, een van onze slaggevers is daar vanochtend in Duitsland. Ze zijn ook bij de varkensboeren, die zijn boos. En we gaan kijken of we de specialisten kunnen bereiken. Want die gaan waarschijnlijk minder geld verdienen.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 Pakse samen met IFN Finance. Centraal Beheer Achmea weet